Reclameklassiekers in de beurs van Berlagen. Nog tot en met zondag 6 maart. Komt dat zien. Dit is Radio 1. VPRO-NTR. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Mijn naam is Pieter van der Wieden. Naast mij zit Isolde Hallensleben. En vandaag hoort u hoe je een oeroude ijsmummie weer tot leven wekt. Hoe je levendig de handel in organen, hoe levendig die handel in organen en lichaamsdelen precies is. En dat leven, dat wetenschap trouwens ook een enorm geworstel kan zijn. Leven trouwens ook. Het leven ook. En hier aan tafel in de studio zit natuurlijk weer een stel wetenschappers. Te weten paleokunstenaars Adrien Alvons Kennis. Ja, jullie graven in het verleden en geven het een gezicht daarna. En jullie hebben een puikennaam om in een wetenschapsprogramma te zitten. Hoe kom je de achternaam Kennis? Heb je het ooit opgediept? Nee. Mijn moeder is oh. nu bezig met genologie. Dus. Ik weet, ik weet, ik weet, ik nee? Ze is tot uh, 1600 gekomen ongeveer. Had dus. okay, nou, je ook er, geen idee wat er ten tijde van. Uh... Nee, we hebben wel bij de Patriotten gezeten volgens mij. In de Franse tijd we de Patriotten. Maar uh, waar kennis vandaan komt, dat weten we nog niet. De hele studio staat vol met allemaal afgietsels, en monsters en skeletten en ijsberen. Dus dat wordt een spannend gesprek, denk ik. Ja, zo meteen. overigens, uh, als je, je kunt ons ook zien op uh, de webcam van Radio 1. Dan zien jullie ook hoe Oef. die tafel hier vol ligt. Ja, het wordt ook allemaal heel mooi hier. Gelijk voor de broederskennis. Ook aan tafel Ingrid Geesink en Chantal Stegers, onderzoekers aan het Ratenau-Instituut. Wij gaan het hebben over de handel in lichaamsonderdelen. Um, ja, Chantal, je moet, je moet iets afstaan. Wat zou jij als eerste afstaan van je eigen lichaam? Um, nou, stel ik zou een nieuwe heup nodig hebben, dan zou ik mijn heupkop absoluut wel willen doneren. Je, je heupkop? Kop, kan je die missen? Als ik een nieuwe erin geplaatst krijg, wel ja. ja. oké, okay. op die manier. Dan geef je gewoon je oude weg ja. aan iemand. Er is er markt voor. Ja, en en neem je Nou, ik heb een heel veilige oplossing. Ik ga gewoon bloed geven. Bloed. Blijkt me de makkelijkste weg. Ja. oké okay. verdien nou, niet ja. veel, maar... Zo veilig is dat niet eens per definitie, hoor. Daar worden weleens mensen ziek van, toch? Ja, ook. Maar vergeleken met een nier of eicellen... Sperma, ja, dat heb ik niet echt in de aanbieding. Maar dan denk ik dat bloed nog uh, de makkelijkste optie is, absoluut. Ja. Lijkt me ook, ja. En Jack van Honk, die, rijdt, die is experimenteel psycholoog aan de Universiteit van Utrecht. En die rijdt in zijn auto richting Mediapark. Nou, je ziet op een gegeven moment een rotonde, Jack, als je de autoradio aan hebt... en dan zie je een groot bord Mediapark. En dat moet je gewoon volgen. Tot zometeen. Oh, ik hoor nu van de regie dat hij zelfs al het terrein op is uh, gereden. Ijsmummy Utsi, gaan we het maar eens over hebben... want dat blijkt een <coughs> fijntjes gebouwde versleten man te zijn geweest. En deze week werd de reconstructie van de duizend jaar oude, duizenden jaren oude Utsi... gepresenteerd in het archeologie-museum in het Italiaanse Bolsano. Aan tafel dus de gebroeders Adri en Alfons Kennis. Hoe kwamen jullie eigenlijk aan zijn opdracht? Weet iedereen dan dat, je, dat ze hier meteen jullie moeten bellen voor zijn opdracht? Nou, we zijn eigenlijk, wij zijn eigenlijk uh, illustrators, we maken illustraties. Maar voor een goede, goede wetenschappelijke illustratie is, is het beter dat je een driedimensionale reconstructie maakt. En, uh, maar uh, die driedimensionale reconstructies, die, die waren eigenlijk witte modellen. En die, die kende niemand. Maar toen uh, de mensen die de reconstructie ontzagen, zagen zeiden ze: die ziet er ook mooi uit. En toen uh, dachten ze van nou, we vinden of die reconstructie mooier als je illustraties. Dus we kregen steeds meer opdrachten voor dimensionale modellen te maken. En ook, uh, ze vonden ook dat we een hele leuke karakter aan die uh, modellen konden geven. Aan die uh, prehistorische mensen, zeg maar. Ja, Ötzi, uh, zoals die uh, erbij ligt in mm -hmm. het museum. Uh, het, het is een ijsmummie. Een uh, ja, man die ooit ergens is uitgegleden en naar jaren is gevonden en dus nu in het museum ligt. Wat weten we eigenlijk verder over hem? Ja, maar, ja, dat is een heel verhaal, want ja, uitgelezen zeg je maar... maar ja, het is abs het, een absurd verhaal, ik wil uitzending bevullen... want hij, hij, hij is dus 5.000 jaar, 5.500 jaar geleden zo daar terechtgekomen. Het is toevallig een keer geweest dat, het, dat, het, uh, niet zoveel, dat er niet zoveel sneeuw lag op die plek. Hij is dan gevallen. Hij heeft er schijnbaar 5.000 jaar lang heeft er al de sneeuw op die plek gelegen... gelegen en zelf een gletsjer eroverheen gescho geschoven. En absurd is dat na 5.500 jaar ongeveer... Uh, is er wat Sahara-zand Sahara op die, op een gletsjer, op die gletsjer terecht terechtgekomen? Is dat meer afgesmolten dan andere jaren? Hè? Dus in al die jaren is schijnbaar wel niet voldoende gebeurd dat dat ding bloot kwam te liggen. Zeg maar. Want als hij eerder bloot was komen liggen, dan had hij al door, door gier of door kraaien al verder opgegeten geweest. Nooit schijnbaar gebeurd. Op op, in 1992 eh, valt er weer dus Sahara-zand op, op, die, op die gletsjer. Eh, eh, een paar wandelaars eh, zijn er aan het wandelen besluiten toch nog een, dagje, een vakantie een dagje te verlengen, uh, gaan dan wandelen, moeten om een plasje heen, want het, het wekkertje staat onder water, moeten om een plasje heen en denken, daar is een oude krant in het water zien liggen, en kijk nog eens beter gek. Er is een alpinist verschil die niet net in het water gelezen dat, dat is, dachten ze toen op dat moment. Dus die en, dachten al dat ze, dat ze een soort reanimatie moesten gaan doen. Ja, <lacht> <lacht> nou, misschien net niet zo. want ze begonnen met, ik had ze vergeten. ze dus dachten dat het een oude krant was, dus ik weet niet, inschatten, de ik denk dat het wel meer, dat al wel, wel uh, te laat was. Maar uh, ja, en toen, toen zagen ze dus, uh, mensen zijn ze terug naar de zijn een hut gelopen om de herbergier te, te waarschuwen... daar hebben ze met veel geweld en als de dingen eruit gehaald... Die, tot in één keer dat mensen om de ding heen kijken... zag in één keer een vuurstenen mesje liggen en een bijl... Die, wat niet, geen moderne stokken, maar een bijl met, met een, met een koperen kling erin allemaal... en het zag er vrij oud uit. Dacht ze 500 jaar oud, misschien middeleeuwen... De hebben ze de datering erop gedaan. was het vijfduizend jaar oud. Maar goed, niet echt meer een herkenbaar gezicht. Nee, dat was echt droog. Maar ik vlieg Zijn huid was ook af. epidermis. Dus de open huid was er af. Dan krijgen jullie zo'n opdracht. Wat is het eerste wat je doet als je zo'n opdracht gekregen hebt? Hoe begin je dan aan het gezicht van Utsi? Nou, het mooiste is, we krijgen altijd eerst een stereolithografie van een schedel. Stereolithografie, dat is een, uh, een drie-dimensionale -dried. drie uitprint van een schedel. Okay. Want van die mummie die is in. in oh, en je houdt hem nu ook omhoog. Ja, de, de, de ja, diepste schedel dus, uh, dus is een primitievere. Het is een fluorescentie. Hoe De je dat gemaakt? Dit is weer een, een plastic afgietsel. Maar uh, het wordt uit plastic gegoten. Zeg maar. die 3, een 3D-print heet dat gewoon. Het dus is gewoon een doodshoofd. Zeg maar. Ja, ja die mummie mum, hebben ze in een, een MRI-scan gedaan. En dan kunnen ze die hele. De hoofd is helemaal gescand. En met die informatie, met die data, kunnen ze uh, driedimensionaal dimensionaal uh, met plastic kunnen ze weer uitprinten. Drie-dimensionaal printen. Dus mm. we hebben het hoofd, de schedel, hebben wij uh, in onze studio, zeg maar. En met die, op die schedel gebruiken we een techniek. Zelfs een meisje van 0 is dus gebruikt. Het is dus een Manchester-methode. En met die techniek dan, uh, kun je de huiddikte erop maken. En het vlees en de spieren al op de En op hoe de bepaal je dat dan? Want, uh, want jullie ja, hebben me dat... een, een, een grappig neusje gegeven, deze Utsie. Ja. Is dat eigenlijk fantasie? Ja. Of, ja, ik vind het wel een ja, grappig ja. neusje. Ja. Ja. ja, ik heb hier eentje. Ja, we hadden vorige week namelijk ja, een uitstelling Een klein neusje. een vrij klein neusje. Ja. Ja. Een vriendelijk gezicht. Nou, vriendelijk. als overal. Hebben jullie dat er bewust in gelegd? Nee, ja, hij, hij, hij, hij, hij ligt er aan welke kant u hem kijkt. Als je van links kijkt, kijkt hij vrij, vrij vriendelijk. En aan de rechterkant kijkt hij. Hij moest een beetje schichtig om zich heen kijken. aan de rechterkant klopt ook wel een beetje. Want iedereen vond hem... Het is keer ik gewoon een vriendelijk gezicht moet je zeggen. Maar, uh... Vorige week riep ik al dat je op Chad Baker leek. Ik heb nog even Chad Baker meegenomen. Oh, dat is, ja. Wel ja. Po dat is ja. heel positief, omdat ja, ja, Charles het je mensen zo nog doen. Maar, maar, eh, maar hij moest schichtig om zich heen kijken. Nou, nee, dat, dat, dat, dat dat was het met het verhaal te maken. Hoe gaan we die Utzi uitbeelden? In wat voor moment van zijn leven? Of wat voor moment is het toch naar de, de bergen? Hij is, hij, ze hebben een pijlpunt in zijn rug gevonden. Dus in, een paar jaar hebben ze dat niet gezien. En dan gingen ze beter onderzoeken. Een in zijn rug. Een, eh, volgens Jager, zoveel zo mensen, was het een heel goed schot. Het was echt een professioneel schot onder zijn schouderblad in zijn hartstreek. Dus hij is waarschijnlijk is profess wel, ja. professioneel op leven gebracht in, in, die, in die tijd. Dus hij, is, hij was waarschijnlijk op de vreugde op de vlucht, omdat hij vrij veel onafgemaakte spullen bij had. Uh, niet helemaal compleet uitgerust... voor, voor uh, uh, lang door de bergen te lopen. Dus hij was waarschijnlijk op de vlucht voor iets. En hij was uh, ziek geweest een paar maanden voordat de, hij... Dit soort dingen is. betrekken jullie allemaal in het ja, model. Maar? Ja. ja. Maar, maar jullie gaan, uh, jullie krijgen al wat informatie. Jullie krijgen dan een, een, een afgietsel van, van die schedel. En, en dan... Wat maar die dan? informatie, we hebben, we hebben allemaal... Uh, we doen uh, onderzoek op, op, op, op dode dieren... En maar we hebben ook huidtabellen. We hebben tabellen thuis van huiddiktes. Van allerlei soorten mensen en van leeftijd. En, ook, of me, en met die huidtabellen, die, die geven aan hoe, de, hoe dik de huid is op bepaalde punten in het gezicht. Maar dan is toch een neus, en heeft toch eindeloos veel varianten, ondanks je ja, huidlinten? Die van dus jullie lijkt op elkaar, zijn vrienden, zijn Die zijn één eigen tweeling. Wij maken nooit geen portret. Het is geen, het is geen portret van het, het is een benadering hoe die er ongeveer uit zou kunnen zien. Als je gaat dat 70% van iemand herkennen is al beharing. Dus als die al iets anders andere en iets andere baard had gehad en misschien half kaal is geweest, zouden we heel veel mensen me wel, misschien al helemaal niet herkennen. Dus, maar dus, hoe dus, hoe dus, doen jullie trouwens onderzoek op dode dieren? Hoe? Ja, die zegt, we doen onderzoek op dode ja, dieren. Ja. Wij, wij, wij maken afgietsels, wij onderzoeken de spieren, wij maken van elke laag. ja, hoe Hoe komen die aan die dode dieren? Laten we, daar ja, we in, dier, in, dier, in dierentuin gaan we als dieren dood. Maar wat op jullie site Ja, vaard. we hebben wel, als we een tijger ja, nodig hebben, schieten we er neer. Dat is hebben, een van ja, ja, Iemand die moet ik afhalen, steeds. Dat is ik stom. Maar hier ligt een beer op tafel. Nee, dit is lachen. Dit is een, familielid een een van een koala Dit. Okay. Alleen in de prehistorie... Een afgietsel, hè? Ja, oké, okay, maar dit is een, dit is een reconstructie, ja, Dat Dat ik ja. voor de luisteraars. Okay, ja, Adria haalt en... nu een hoofd omhoog met een soort kruising... tussen okay. een tijger en een knelflier. Dat is heel mooi wat je zegt, want dit is een vleesetende koala-beer. In Australië noemen ze de killer koala. En hij leeft ongeveer iets van de 20.000 jaar geleden. En dit is een koala met de functie van de leeuw. Dus hij... En dit beest heeft eigenlijk een. Je leeuw... hier als functie van de leeuw die ja? leeuw. Hij is een vleeseter. Ja. Hij jaagt op kangoes. Hij jaagt op, hij jaagt op uh, grote. Uh, ja, die die protodont is een hele grote soort. Ja, neushoornachtige uh, Wombats. Dus toffe uh, voedselpiramide. Hij is toffe. Ja, prachtig. Ja, ja, ja, ja. ja. En het lachen, het lachen van deze is dat die, uh, een normale leeuw die doodt met zijn hoektanden. die maakt een, een tangbeweging om de, de, de slokdarm dicht te knijpen. Bij, bij zijn prooi hangt hij onder zijn prooi. En deze die heeft eigenlijk nog een, een planteneter gebit. Dus als een bever, zeg maar. Maar, maar die. <laughs> oh ja, ja. En deze dood met, met zijn ondertanden. Deze dood met zijn ondertanden. Steekt hij zijn pro-dood. Pro maar jullie, het is ook gewoon creativiteit wat jullie erop toepassen. Jullie, ja, jullie... Op, het eind wel, op, op een bepaald moment wel. Want wij moeten, kijk, wij moeten op, eigenlijk heel veel dingen zijn te reconstrueren. Maar hoe, hoe, wat, hoe, kleur, hoe lang precies de beharing is geweest? Wat, van, wat betreft mensen, wat betreft dieren. Hè? Van hoe de wenkbrauwen is zijn geweest, lang kort, hoe de, hoe de, hoe de wimpers, hoe de, hoe de bepaalde dingen. Uh, en, en ook uh, uh, weet je nooit niet zeker. En het is ook een kwestie van, van uh, de mimiek die je mee, meegeeft en de expressie die je meegeeft. Ik, ik ken ook mensen die een reconstructie maken, want dan krijg je hele starre perfect, wetenschappelijk perfect hoor, dat gaat helemaal niet over zijn perfecte dingen. Maar het zijn starre dingen. Het zijn helemaal starre, symmetrische koppen helemaal. En wij proberen, de, de, de, de creativiteit zit er een beetje in, dat wij zoeken naar een, mooie, een goede expressie, een spreekende expressie. En dat we, dat we in een soort compositie ook in, in, in, het, in, in het beeld maken, in, in, bijvoorbeeld een bepaalde houding, een bepaalde tegensteldheid in, in een beeld zodat het spannend blijft. Je ziet het ook, want je, je hebt die, wat heb je hier meegenomen? Dit kopje hier, wat oh, hier tussen ons in staat. Ja, dit is, ja, dit is een, een, een reconstructie van een klein dwergmeisje van Flores. Van 18.000 jaar geleden. Jullie hebben daar een beetje expressie aan ja. aangegeven. Ondertussen is Jack van Honk uit uh, de garage gekomen. En zit hier bij ons aan tafel. Experimenteel psycholoog. Wat ziet u hier voor een. Expressie. Nou. Lichte boosheid misschien. Of ja misschien is het ook wel neutraal. Uh, het is niet zoveel. Of uh, nou, een ernstig gezicht wel. Was dat de bedoeling? Gebroederskennis? Nou, wij, wij hadden, hij, moet, hij moet eens een beetje zo kijken. zo Het was een heel klein, klein individuutje. En, uh, oh ja, heel het, klein. Het, het, het, het, hij was een meter groot. Maar we wilden toch dat hij een beetje trots keek. Een beetje, een beetje oh. proud. Een beetje, een beetje arrogant trots terug. En een beetje naar boven uh, naar iets hogers kijkt. Maar een beetje trots een trots kop Een beetje trots... Trots, lipje zo, een beetje, beetje, zeg maar een beetje trots. Mm. Niet te niet, niet bakken. <laughs> nou, ja. en, en dat ziet nou, dus niet af. Ah, nee. Nee. Nee. Ja. nee, dat is goed. Dominantie misschien, dominant. misschien. Ja, ja oké. Okay. Ja. Volgens een klein, niet zo'n... Ja, maar dit is toch typische subjectiviteit van iemand die in deze tijd doet dat je dat klein noemt? Dat vonden zij toch helemaal niet dan? Dat is toch gewoon een tijdperk van de kleine mensjes? Ja, maar zowat? doe doe do. Nee, maar daarin zie je toch dat, dat je enorm te maken hebt met de subjectiviteit van deze tijd als maker zeg maar, van dit soort dingen. Ja, oké, maar jullie zijn ook met 21 e eeuwse ogen. Ja, het proberen. ja, nou, ja, ja we proberen nee, wel met onze zo... reconstructies wel te ja. uh, Die huidsklub, Eutsi, die zeggen ze, ze, ze, ze, ze, ze zo van: u, ziet er, We hebben heel veel contract, hij ziet er te oud uit. Te oud, te bruin. Maar als je mensen in een, uh, van die leeftijd, van uh, ja, of die, mensen die rond de 50 zijn, in de Himalaya neus zit lopen. En in Tibet, nou, die hebben echt gebronste gezichten. Echt een, die gezichten zijn met een leer. Van het dus, bergleven. Ja, van het bergleven. En maar, maar mensen zitten hier, uh, West-Europese mensen achter kantoor... die zitten te zeggen van... die zien allemaal gezichten van mensen die hier op straat lopen. En zonder brand. En ze op, heel, ze, uh, heel, ze uh, hebben niet gewend om naar mensen te kijken en met een baard. En en maar dan zullen we, we toch het terrein van de ergernis opgaan. Want, want jullie worden dan gebeld door onze redactie. En, ja. en die zegt van, nou, wie jullie komen? Ja, graag, lijkt ons heel erg leuk. En, en dan ja. zeggen jullie van, ja, maar jullie moeten niet gaan vragen... Ja. hoe dan de verhouding ligt tussen ons en wie precies wat doet en vindt we zo'n stomme vraag over Dus de de? ik stel hem niet he, voor de duidelijkheid, deze ja. vraag. Waarom vinden jullie dat een stomme vraag? Ja. Omdat nou, heel veel vragen heel vaak gesteld worden. Bij uh, we, we, we, we en dan krijgen we twee minuten om iets te, iets, iets, iets te vertellen. Of te, he, we we hebben only two questions ze heb Dan hebben ze het over hoe is die gemaakt? En wat is het, uh, het spannendste moment geweest? En dan honderd en keer op een dag, dat wordt wel veel. Ik vind, Waar word je dan de, heel blijven? De, onder-, de onderwerpen zijn keer interessant als hoe het gemaakt is namelijk. Hoe het gemaakt wordt, sinds gemaakt? Nee, de onderwerpen, onderwerpen, de onderwerpen, de beesten zelf, die bij weinig op, op het aan het voetlicht komen, zeg maar. Die, die zijn tienkers interessant. Zelf verhaal ja, met die pinnetjes en een beetje, een beetje rubber en zo. Van, van hoe zoiets gemaakt wordt, vinden wij. Dus maar maar vertel, wanneer gaan niet, maar... jullie dan zo handen wrijvend? Wanneer, wanneer komt dat? Bij, van wat, wat voor leven heeft die utzi geleid? Om je daarin te verdiepen. Is dat ja, ook voor... Met dieren bijvoorbeeld. In National Graphic krijg ik dieren. Australische dieren. Ik ken, ik ken Australische dieren. De scheelters ken ik ervan. Krijg ik een kop bijvoorbeeld van zo'n ding. En dan herken ik meteen als, een, als een, een, een hele grote vorm van een kangaroo. Maar draai je om. verstelt en denken van waar moet hier nou mee? Want de bovenkant lijkt meer op, van, van, van, een, van een walrus. En hier zit een stuk meer op een dik dik of een lijkt. En hier zit meer uh, een, een, een, een, een stuk van, van, van meer uh, een... een uh, wat heb je voor afgriezen in je hand eigenlijk Nou, bedoel, dit, dit is, dit is een ook weer een prehistorisch. Uh, een buil die we hadden van National Geographic uh, geregistreerd hebben. En uh, ja, het is een super interessant dier. Ze dachten dat het een reuze kangroo was. Heet ook, uh, die Owen in 1840 heeft hem ook van een uh, grote springer genoemd. Ze dachten dat ze een hele grote kangoeroe gevonden hadden. Maar het blijkt dus een heel raar. Ja, heel raar. Uh, Tapierachtig, kangoeroeachtig beest met grote klauwen te zijn geweest. En, en met een slurf. En ze weten ook niet welke nis die we bezet heeft. En de, wij krijgen dan die kop. En dan zie je hier twee grote bulten zitten. Waar dus ook spieren aan vastzitten. En, uh, en die twee bulten die hebben alleen maar dieren met otters... En, en walrussen. Maar, maar jullie hebben geen dus, ja. biologie gestudeerd of zo, toch? Nee. We hebben, hebben <lacht> een hele grote collectie schedels. We komen in musea en we praten met, met onderzoekers. En, en wij hebben maar het wordt nooit contract... teruggestuurd. Want bij National Geographic werken enorm deskundige ja, mensen. En die ja, ze, die ja. zeggen ja. dan niet van, joh, ja, een ja, ja. tapir heeft geen slurf. Ja, ja precies, je je precies. Maar enorm deskundige ligt er wel voor gebied. Kijk, uh, je hebt heel veel deskundigen die hebben verstand van, van botten. En die hebben alle botten onderzocht, maar die hebben nooit de, het vel niet op de botten gezien. Dus dan je hebt deskundigen erbij die dan zeggen van ja. Uh, maar wat hebben jullie dan? Wat al Ik werk samen met taxidermisten. Wij werken samen met taxidermisten die ook het die die da daadwerkelijk zij, zij olifanten zei... hebben gesneden. Daar zijn we zijn erbij. Hoe hoe precies de, de schouderbladen oh, wow. aan een olifant vastzitten? Zij zitten zetten dieren op hè? Even voor de duidelijkheid. Ja, ja. taxidermisten zijn opzetters, dieropzetters. Dus iemand, een onderzoeker die die die, die thuis op een laboratorium of achter zijn computer zit alleen maar aan de botten bekijken, helemaal gespecialiseerd in een paal soort botten en dingen, die weten niet precies de hoe het beest en de plaats van de botten weten, maar die weten misschien niet precies hoe, hoe die levend uh, de spier op zit en hoe dik de huid erop zit. Ja, dat is een vraagje van Chantal hier. Ja, ja, nou, ja want denk... het is een klein stapje van opzetters naar orgaanhandel. Ja. Ja. <laughs> nou, ik had even nog een vraagje, want ik, ik vind het echt onwijs mooi om jullie fascinatie voor uh, inderdaad ja, de prehistorie uh, te zien. Maar zouden jullie ook ooit iets uh, zo'n opdracht doen voor forensisch? Nou, nee. Na, ja, die, ik kan ik, ik niet. Nou, het, niet, ja, dan moet je, het beeld moet dan veel globaler blijven. Ik kan niet te specifiek een, een kop uh, maken, te specifiek, ik kan er geen karakter niet te veel karakter in geven, want dan leg ik al te veel in de, mijn beeld. Dan moet het juist een heel abstract beeld blijven. Ja. He, de, de meisje van Nulden bijvoorbeeld. Ja, precies, ja. Die, die, wa, lach... die was alleen maar te herkennen. Die was waarschijnlijk alleen maar te herkennen. De kop, de, als je de foto verleekt, het was gewoon een klein kop van een kindje. En omdat ze die spleet tussen de tanden had, en het, als ze de mond dicht hadden gedaan bij die reconstructie, die had niemand herkend. Want het zeker hetzelfde. Utsi had ook een enorme spet tussen de tanden. Ik heb bij ons Utsi helemaal niet lijkt, maar als je mond op moet en lacht... Dan is iedereen heeft iedereen misschien wel herkend. Ik bedoel, het is een heel, heel markant Als ze in die tijd hadden gevraagd van... jongens, wie mist er iemand met een speetje tussen zijn tanden... en die, die, die, die leeftijd, een kind die die heeft, zo heel veel mensen ook misschien al, al gebeld hebben van... ja, we missen die persoon. Ik bedoel, de, de, de reconstructie was zo globaal en zo... nee, ik weet niet of het echt uh, in heeft gehad. Als die Utsi dat allemaal eens geweten had, uh, trouwens. Zometeen gaan we dus praten over de handel in organen en lichaamcellen maar eerst even Wetenschap in één minuut. In het begin denk je nou enthousiast hè? de weg naar de top is naar boven, dus dan ga je nog klimmen. En zo na tien meter ga je ze naar beneden kijken en dan denk je, dat is gewoon akelig hoog die meter. Hè? Ja, toen klampte ik me vast in de hoop er niet naar beneden te glijden. En toen kwam de rest van de kamp, kwam langs. langs, zei, wat doe jij daarboven? Ik <laughs> zeg, ik probeer niet te overleven. Ze zeggen, dan moet je hangen, dan moet je niet grijpen. Dat is de eerste natuurlijke reactie wat aapjes doen bij hun moeder, die klemmen zich vast, dat deed ik ook. Dus ik ben gaan hangen in mijn touwen, uiteindelijk naar boven gekomen en ik heb daar dus voor mijn collega zijn werk afgemaakt. Nou, hij was dat gewend, die bomen van 30, 40 meter hoog, maar ik niet. Dat was mijn eerste aanraking met onderzoek in het tropisch regenwoud. Nou, ik vond het heel erg ging, want je hebt eh, normaal niet zo'n gevoel van de driedimensionale dimensionale structuur van het bos... Maar hoe meer je naar boven klimt, hoe meer je eigenlijk ziet hoe akelig hoog eh, dat bos is. Ja, je bent eigenlijk een beetje verdwaald eh, in het midden van nergens. En dan kom je er bovenuit en dan kom je pas, de immensheid van het oerwoud dringt eh, echt tot je door. En had je daarna nou niet zoiets van, dit is te gek, dat wil ik doen? Ik had het eh, zeker, maar ik hoefde niet meer zo nodig heel hoog die bomen in. Sindsdien ben ik me gaan toeleggen op kleine plantjes in het onderbos. Eh, vond ik spannend genoeg. U hoorde bioloog Laurens Sporter in een aflevering van onze rubriek Wetenschap in één minuut, die dit keer werd gemaakt door Frederik Melman. Nier te koop, baarmoeder te huur is de titel van het boek over de wereldwijde handel in lichaamsmateriaal. Het gaat om een studie in opdracht van het ratenau instituut Ingrid Gezik en Chantal Stegers zitten hier in de studio. Jullie hebben deze studie gedaan. Heel veel uh, publiciteit. Welke vragen willen jullie niet horen in het komende gesprek? Brandlos. We, Brandlos. we vinden het fantastisch. Alles is leuk. Ja, eh, vrij wonderlijk. Eh, ja, de bloedbank, dat wist ik nog wel. Maar dat er eigenlijk inmiddels een levendige markt is wereldwijd voor organen. Dat was voor mij nieuw. Is er nog iets waar jullie jezelf over hebben verbaasd op dat vlak? Nou, vooral dat het zo veel is en zo breed. Want wij wisten ook wel dat er hier en daar een nier op internet staat. Of dat er wel een keer... Eh... Nou ja, uh, dat je met bloed producten kon maken of dat daar geld aan wordt verdiend. Er dat, dat zijn wel dingen die al eerder in het nieuws zijn geweest. Maar de hele breedte, dat je ook uh, van bot en van voorhuid... en uh, van allerlei eicellen, sperma, dat je op allerlei manieren geld mee wordt verdiend. Baarmoeders. Je... Wat ja. kun je verdienen met een voorhuid en waarom? Nou, je verdient er zelf niet zo heel veel aan, maar er zijn bedrijven die stukjes vooruit bewerken tot producten. Bijvoorbeeld voor doorlichtwonden, of voor chronische wonden of voor brandpompatiënten. Dus het gaat om, ja, om visochronische, moeilijk te hele wonden. Nou, dat wordt dus via het tissue engineering in het lab wordt het opgekweekt. En nou ja, daar wordt geld mee verdiend. Ja, het levert een duur stukje. Op, maar ja, de, de, de donor van de voorhuid heeft hem toch niet meer nodig. Nee, dat klopt. Dat is een goed voorbeeld. Het is uh, typisch restafval. Dat is vroeger verdwenen. En dat geldt ook voor het bot. Het is ook iets wat, je, wat vroeger vaak gewoon met het klinische afval verdwenen. Daar, daar kun je nu nog producten van maken. Met name ja. van heupkoppen dus. Ja. Heupkoppen. En bloed, dat voorbeeld noemde u zelf al. Heel veel mensen gaan naar de bloedbank. Vaak uit een soort uh, idealisme. Die willen goed doen voor, voor patiënten. Dat is ook heel nodig. Maar die hebben vaak niet door dat daar achter een levendige, flinke handel zit ook. Ja, soms uh, weten ze niet inderdaad dat daar gewoon producten van worden gemaakt. Uh, uiteraard zijn dat producten om mensenlevens te redden. Laten we dat wel voorop stellen. Uh, maar daar gaat inderdaad uh, veel geld in om. En er zijn ook gewoon commerciële, farmaceutische bedrijven. Niet in Nederland hoor, maar in het buitenland. Die daar inderdaad uh, producten van maken. En die hun donoren bijvoorbeeld wel uh, betalen. Is ook, wat is veel geld dan? Uh, in bijvoorbeeld in, in, in Oostenrijk. Zo krijg je zo'n 20 tot 30 uh, euro voor een uh, plasma-donatie. Dus dat, ja. Ja, dat is harder. Ja, nou ja, en vroeger branden. ging je dan ja. naar de bloedbank. Dat heet tegenwoordig die, die moeilijk uitspreekbare naam. Hoe spreekt het uit? Sanguin. Sang Sang stichting Sanguin Bloedvoorziening. Ja, een stichting. Dus je denkt, nou ja, ja, daar wordt geen geld verdiend. Hoe kan het dat zo'n stichting dan toch aan al dat bloed geld verdient? Nou, ze, omdat ze een stichting zijn, ze mogen geen winst maken. Dus wat ze doen, ze hebben eigenlijk twee takken. Ze hebben de publieke tak, hè, zorgen voor voldoende veilige bloedproducten. Eh, en het bloed voor de ziekenhuizen. En aan de andere kant hebben ze een, ja, een, toch eigenlijk een soort farmaceutische tak... waarbij ze bloedproducten maken en waarbij ze ook... Dus ja, uh, concurreren met buitenlandse bloedproducten. En uh, wat ze doen is dat, dat ze dus het geld... wat ze met dat farmaceutische gedeelte verdienen... dat stoppen ze weer in de organisatie van de publieke tak. Dus dat is het idee. Dat Winst toch maken zonder in, uh, winstoogmerk. Geld verdienen zonder winstoogmerk. Want mag je in Nederland aan orgaanhandel geld verdienen? Is, het, is dat toegestaan? Nee, nee, het is ook verboden op allerlei manieren... om uh, uh, je bijvoorbeeld je nier te verkopen. Dat mag niet in Nederland. Waarom niet? Het is toch mijn nier? Als ik mijn nier wil verkopen, dan mag ik toch mijn nier verkopen? Omdat het idee is van, uh, uh, dat je, als je daar geld voor zou krijgen... dat je misschien uh, ziektes verzwijgt... of dat je allerlei medische risico's aangaat. En bovendien hebben we eigenlijk al heel lang in Nederland... een traditie van altruïsme naast de liefde vrijwilligheid doneren, hè, De donatie als gift. En op het moment dat je daar geld doorheen gaat gooien... Ja, dat vinden mensen dat toch vaak heel erg ongemakkelijk. Maar het gebeurt natuurlijk wel. Ja, daar ja. gaat ons boek over. Ja. ja, en dan kan die vrijwilligheid inderdaad uh, ja, onder druk komen te staan. En dat zijn natuurlijk de schrijnende gevallen die je, die je vaak inderdaad hoort... van uh, mensen in Pakistan of India die inderdaad dan uh, ja, hun nieren verkopen. En, uh, ja, dat, dat moeten we zien te voorkomen hoor. Dus wij, wij geven ons boek inderdaad aanzetten om daar anders uh, absoluut mee La, om te gaan. Laten we die markt eens goed in kaart brengen. Want, want je hoort inderdaad verhalen over mensen die, die zonder nier... of met een niet functionerende nier naar Pakistan gaan en met een goede nier terugkomen. Hoeveel van dat soort gevallen zijn er in Nederland? Nou, het gaat hier natuurlijk heel duidelijk om illegale handel. Dus uh, we weten niet hoeveel mensen het zijn. Er zijn wel schattingen van bijvoorbeeld de Raad van Europa en de VN... die hebben er wel onderzoek naar gedaan... dat 5 tot 10 procent van alle transplantaties wereldwijd... dat dat om illegale transplantaties gaat. En ja, in dit geval, wat je veel ziet met de nieren, is dat het toch... Ja, het schrijnende is eigenlijk dat er niet alleen mensen betaald worden... die eigenlijk geen keuze meer hebben bij doneren. Maar ook nog dat ze niet zo heel veel geld gaan overhouden. Dat het echte geld zit bij de tussenhandelaren, bij de, de artsen. De ja, er zitten allerlei loese organisaties omheen. Noem, noem eens bedragen. Wat betaal je voor een nier? En wat krijgt degene die zijn nier moet missen? Er is geen vaste prijs voor. Wat we in Nederland hebben gezien, bijvoorbeeld, gewoon om een richt... Lijn te geven voor zover dat kan, is dat iemand, uh, een Nederlandse man, had zijn nier voor 60.000 euro op uh, tweedehands.net tweedehands gezet. En tweedehands ja, toch al net. Net. Ja, ja, is nou, toch wel heel netjes. Dat is gebruikt. Nou ja, dat dan weer wel. Onderdelen. Ja. Sorry. Maar tweedehands.net ja. lijkt wel, of tweedehands .net lijkt wel of een site voor auto-onderdelen ook allemaal kunt kopen en weet ik van allemaal. Ja, ja. Die ja. Die ja. ja. Maar het lijkt me een beetje aan de lage kant, 60.000 euro voor je nier, daar kun je nog best last van hebben. Hij had een hele berekening gemaakt inderdaad. Van mocht ik risico's later in mijn leven tegenkomen... dan kan ik dat op die manier financieel afdekken. Mocht mijn zorgpremie omhoog gaan... dan heb ik wat centjes om dat hè, te compenseren. Dus ja, hij, had, hij vond dat een redelijk bedrag. Uh, ja, gezien de risico's die hij ook uh, loopt. Maar wat je in Nederland wel ziet... is dat de grootste uh, de groei zit in levende nierdonatie. En het gaat ook gewoon vaak om... Partners uh, die dan uh, een nier doneren aan een zieke partner of een kennis een en een kind. Um, dus en daarvan zeggen wij van nou, ga daar nou eens kijken of je die donor dan uh, financieel tegemoet kan komen. Want je hoeft ook niet erop achteruit te gaan als je uit naaste liefde donert. Je hebt donenet. ook gewoon kosten, je bent ook een ja, tijdje ja. Uit, de, uit de relatie, van, je, je mist wat zet werk. Zetten jullie ja. daarmee ja. de deuren op een, op, op een kier? voor orgaanhandel, mag ik het zo formuleren? Nou, die orgaanhandel is natuurlijk al een feit. Hè? Je kan handel, dat gaat niet alleen om organen, het gaat over weefsels en cellen, het gaat over alles van bot via voorhuid tot eicellen. Die handel, die markt daarin, dat is een feit. Dus ons punt is een beetje wat we graag willen aanzwengelen. Ook met het boek is een soort open debat, waarin je kan praten over wat nou wel redelijke vormen van vergoeding zijn. We hebben ook naar buitenlandse voorbeelden gekeken. Spanje, vind ik. Dat vinden wij zelf een goed voorbeeld. Daar krijgen ijsseldonoren die krijgen 900 euro compensatie voor ongemak. Dus je kunt je afvragen, is dat nou het soort bedrag... wat zo hoog is dat je nog een keuze hebt of niet? Maar als dan ga je af van dat, dat verbod. Mm -hmm. en, en u noemde zelf net hele redelijke redenen. van ja, ja. Mensen gaan dan, gaan dan ziektes verzwijgen. Of, of mensen die worden onder druk gezet. Of je ja, krijgt mm -hmm. een smoeselige handel van zielige mensen die worden afgeperst. Ja. Wat is er met die argumenten gebeurd? Nou, want wat je dus ook ziet in Nederland, dat het vaak gewoon bekenden zijn die inderdaad graag een ijssel zouden hè, willen of kunnen doneren. Of dat het uh, vrienden zijn van een homostel, bijvoorbeeld, die best draagmoeder zouden willen zijn, maar dat, dat kan gewoon niet in Nederland. Of inderdaad, partners of kennissen die aan een naaste een, een nier zouden willen afstaan. Dus daar dan. Dan is die vrijwilligheid er heus wel. Um, mm. Maar dan, daarvan zeggen wij... je hoeft er niet financieel op achteruit te gaan. Dus kon die donor nou te gaan. Er was twee jaar geleden op het IDFA... op het documentairefestival Google Baby. Ik zag ja. hem gisteren voor de, voorbij komen, Holland Doc. Mm -hmm. Dus dan vooral in dit geval... Israëlische families of homoparen... Ja. die bestelden eieren in eicellen in Amerika... Mm -hmm. en lieten ze dan baren in India. Ja, dat uh, zien we ook hier, hoor. Ja. Dat, Um, is dat, is dat, is dat, vinden jullie dat oké okay? of object? Of? Nou, kijk, het probleem met India is dat je niet weet of mensen daar niet onder grote druk doneren. Hè, of, of, of een baarmoeder verhuren, om het zomaar plat te zeggen. Omdat het gewoon uit pure armoede is. Dus je kan je daar je vraagtekens bij stellen of die mensen goed geïnformeerd zijn. Of ze de zo, soort zorg hebben wat wij in Nederland gewend zijn. Nou, je, je kan je voorstellen dat dat vaak niet het geval is. Dus dit zijn excessen, dit zijn vormen van uitbuiting. En dat moet je veroordelen. Dus daar kunnen we heel duidelijk over zijn. Hoe, hoe weten wij, jullie dit allemaal? Want jullie, nou, jullie, wij zijn we ja. naar India gegaan? geweest bijvoorbeeld. Nee, wij zijn wij hebben juist gekeken naar voorbeelden waar het wel goed gaat. Maar hoe, dus, hoe, hoe Amerika, duik je in die wereld Amerika. voor orgaanhandel? Zijn jullie we zijn naar Amerika geweest. We ja. zijn. Nou ja, je moet natuurlijk veel googlen. Het, het is niet een soort onderwerp waarbij je allerlei uitgebreide literatuur over terug te vinden is. Dus wij hebben veel met bedrijven gesproken in Californië bijvoorbeeld. Met uh, Grown Generations is een voorbeeld. Dat is het grootste bedrijf. Daar gaan ook Nederlandse stellen naartoe. Die uh, ja, wij hebben het een one-stop babyshop genoemd. Dus alles van sperma kunnen leveren tot eiceldonoren die je kan uitkiezen tot draagmoeders. Maar daarbij ook en dat is heel erg belangrijk de medische ondersteuning en de juridische ondersteuning. Want wat je heel vaak ziet bij iemand die dus een uh, via een draagmoeder een kind krijgt, is dat... Ze misschien dan wel voor een deel de biologische ouders zijn, maar nog niet de juridische ouders. En dat levert problemen op als ze met het kind terug naar Nederland willen. Dan moeten ze uitreispapieren krijgen, paspoorten. Daar gaat het heel vaak mis. Dat zie je ook in India, dat zie je ook in de Oekraïne. Mensen zitten vast met hun kindje omdat ze niet de goede papieren hebben, omdat ze niet de officiële ouders dus, zijn. Dus de draagmoeder die heeft uh, geworpen, zeg maar. Het kind is geboren, gebaard. gebaard. Ja. ja, dankjewel. Ja. En uh, dan kom je dus uh, bij de ambassade om een papier te halen en dan zegt die ambassade, nou volgens mij uh, is die die zegt dit geen het dit is de keer. draagmoeder, dat de, de vrouw die gebaard heeft is de officiële moeder. Ook al is het kind wat zij gedragen heeft niet biologisch aan haar verwant. Hè? Want het gaat natuurlijk vaak om dona-eicellen, om, om sperma. Uh, en de ambassade zegt dan ja, uh, ik zie hier naam van iemand, ik zie hier een andere vrouw. Hoe zit dat? Uh, krijg je geen paspoort. En als ze getrouwd is, ook bijvoorbeeld in India, dan is de, de man automatisch de vader. En die draagmoeder wil dat kind ook helemaal niet terug natuurlijk. Nee. Die doet dat niet om het te houden, nee. nee. Daarom is het zo belangrijk om het juridisch af te timmeren. En dat zie je dus in Amerika, dat het daar wel goed gaat. Het is aanzienlijk duurder hoor, dan in India. Dat is ook de reden waarom... Maar toen in India mensen... waren die donkere vrouwen ook een blank kind. Dat is ook een bizar gezicht, <laughs> mag ik wel zeggen. Nou ja, dat is natuurlijk het punt. Op het moment dat het niet genetisch verwant is, hè? Ja, nou, en wat ik ook, trouwens ook, ook, nog voor. Wat ik ook bizar vond. Is dat de mensen die die eicellen bestellen. die gaan alleen maar op uiterlijk af. En die komen naar mijn familie. die helemaal gek zijn op schieten. Die staan met z'n allen enorm. als idioten te schieten. En daar heb je dan. De, de nou ja, je hebt ook uh, bijvoorbeeld. Nee. De, de grootste spermabank ja, daar. die heeft maar, maar Celebrity Sperma. look-alike. Jack van, van Hoorn heeft een vraag. Ja, je zegt van. Uh, in, in Amerika. daar zijn de dingen wel goed geregeld. Maar. kijk, Amerika is natuurlijk niet te vergelijken met Nederland. Want als in Amerika regels zijn. Ja. dat je bijvoorbeeld niet mag roken. dan ook niemand. Ja. Want als je gaat roken... dan ja, dan heb je echt een probleem. Mm -hmm. Er staat in Kijk. liften van... Uh, dat kun je opgepakt worden. En ze pakken je ook op. Mm -hmm. nou, als je hier niet mag gaan roken... dan je ook je gewoon. Is dat dus hier eigenlijk je... ook niet aan de hand? Want dat is wel een goed ja, punt. Dat, dat, ja. dat, dat uiteindelijk wij zeggen... handel in organen en lichaamsmateriaal... is verboden. Maar het gebeurt eigenlijk al lang ja. En het, het wordt dus gewoon... op zijn Holland's gedoogd. Nou, het wordt niet alleen gedoogd. Kijk, wat je ziet is dat er wel problemen zijn. Mensen komen uit het buitenland terug... Uh, en die hebben bijvoorbeeld, om even in de babysfeer te blijven... die hebben meerdere embryo's teruggeplaatst gekregen. Complicaties van meerlingzwangerschappen. Of uh, ze hebben betaald voor een draagmoeder. Dat mag niet in Nederland. Als het daar niet strafbaar is, komen we wel terug. Dus je moet er ook in Nederland wat mee. En je kan wel zeggen, ja, Amerika is anders geregeld. Helemaal correct, klopt. Ze hebben daar ook een heel ander zorgsysteem, ander verzekeringssysteem. Ja. Het gaat hier om mensen die zelf betalen. En het gaat om flinke bedragen. Maar Amerika is wel een stapje verder in dat de beroepsgroep... heel goed heeft gekeken van wat vinden wij nou... binnen de medische risico's aanvaardbaar. En dan zie je dat er bijvoorbeeld grenzen zijn... aan hoe vaak iemand een ijsval mag doneren. Uh, hoeveel de hormoonstimulatie mag zijn. Maar ook wat er bijvoorbeeld gebeurt als een draagmoeder... Uh, een kind draagt en uh, de zwangerschap moet worden afgebroken. Wie Welke belangen wie die beslissingen maakt. Goede medische begeleiding. En Dat zijn allemaal voorbeelden waarvan je denkt... als mensen dan toch gaan, laat ze dan alsjeblieft niet naar India gaan. Want we weten dat het daar eigenlijk niet helemaal lekker gerecht is. Laat ze dan nog even doorsparen en naar Amerika gaan. Waar het dan wat dat betreft wel beter is afgedekt. Dat we in Nederland voor zorgen dat inderdaad die informatie over die handel... dat dat gewoon ook goed is. Maar ook dat je inderdaad op andere gebieden... Dus bijvoorbeeld op die orgaandonatie of bij uh, um, het bloeddonatie... dat je daar gewoon goede informatie over geeft. Maar bijvoorbeeld ook dat je de donor gewoon op bepaalde manieren... in redelijke vormen tegemoet komt. Ja, dat we dat is in Nederland nou eens ter, uh, gaan bediscussiëren. Als je als luisteraar er meer over wilt weten... dan is het boek Nier te koop, baarmoeder te huur... Um, uh, vanaf afgelopen week in de winkel bij uitgeverij Bert Bakker. Dank in ieder geval Ingrid Geesink en Chantal Stegers. En u luistert nog steeds naar Labyrinth Radio... waarin het nu tijd is voor het laatste wetenschapsnieuws. En als het, uh, als het goed is, heb ik nu aan de telefoon Anniek de Kruif, Zij is hallo, gepromoveerd. Heer, ja, okay. hallo, u bent kunsthistorica aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, u bent uh, gepromoveerd op de reliquieën... in de Gertrudisch Kathedraal in Utrecht. Ja, nou de promotie moet officieel nog plaatsvinden. Om. Maar uh, inderdaad, het, uh, het werk is afgerond. Het boek uh, verschijnt ook tijdens de promotie. Dus de werkzaamheden zijn wat dat betreft afgerond. Nou, dan denk je bij reliquie al snel aan mooie stukjes zilver en goud. Maar het gaat hier gewoon om ordinaire stukjes nagel, haren en stukjes bot. En hier en daar een schedel. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, het gaat hier om een reliekschat niet in de ware zin van het woord. Het is niet een schat met kostbare materialen. Uh, alle houders die vroeger om de relieken zaten zijn helaas verloren gegaan. Uh, dus het gaat hier ja, echt om de relieken zelf. En dat is qua materieel natuurlijk niet zo heel kostbaar. Qua religie en qua wetenschapsterrein misschien wel des te meer. Om hoeveel stuks gaat het eigenlijk? Ja, dit is een uh, behoorlijk grote schat. Uh, in de twee altaren van de kathedraal worden uh, meer dan 1700 voorwerpen bewaard. Uh, en zoals je al zei, dat gaat om uh, stukjes Soms hele schedels of hele kaken, maar veel vaker eigenlijk nog hele kleine splintertjes in een, in een stukje papier of in een stukje textiel. En dat ligt dan gewoon ergens in die, in die kathedraal. Ik stel me voor in een kelder liggen allemaal stukjes papier. En als je dat openvouwt dan heb je een botsplinter. En ja, precies. Ja, het ligt niet in de kelder, maar gewoon in de, in de altaren in het schip van de kerk. Uh, maar daar ligt het wel in, uh, in kartonnen dozen en in houten kistjes. En uh, inderdaad ging het dan om uh, hele kleine pakketjes. Uh, en als je het openvouwt, dan zit daar alleen wat gruis of alleen een splintertje in. Ja. En dan was de vraag natuurlijk, waar komen al die reliquieën vandaan? Bent u erachter gekomen? Precies. Ja, het, het is een, een behoorlijke historische studie wat dat betreft geworden. Uh, waarbij ik ook veel in het archief heb gezeten om te kijken uh, hoe die relieken allemaal in de kathedraal terecht zijn gekomen. Omdat het er meer dan 1700 zijn is het eigenlijk ondenkbaar dat dat natuurlijk op één moment is gebeurd. Uh, en ja, door de studie is wel gebleken dat dat uh, een samenstel van meerdere eeuwen moet zijn geweest. En dat daar ook heel veel verschillende personen een hand in hebben gehad. Dus een levendige handel in lichaamsdelen ook hier? Nou, hier ging het niet zozeer om handel, maar meer om relieken die, uh, die werden gered uh, in de periode van de reformatie, toen de protestanten de katholieke religie bedreigden. Uh, die relieken zijn toen enige tijd wel ondergedoken geweest, men probeerde het uh, op veilige plaatsen te bewaren. En later, toen de dreiging van de, van de protestantse kerk weer wat was afgenomen, werd het vaak toch weer teruggebracht naar die katholieke heiligdommen. Dus in die zin absoluut geen handel, maar meer een hele sterke zorg die er altijd voor die reliek is geweest. Waarom waren die dingen zo belangrijk? Was Omdat het van een heilige was, dat het dan de nagel ja. van Petrus was? Ja, precies. Dat is inderdaad in de basis natuurlijk waarom een reliek zo belangrijk is. Het is echt een overblijfsel, een tastbaar overblijfsel van een heilige. En uh, door dicht bij zo'n overblijfsel te komen, of dat met eigen ogen te kunnen zien, uh, um, beleefde gelovigen ook dat ze echt dicht bij een heilige konden komen. En dat was weer heel belangrijk in gebed. En waar, wat is uw favoriete? <laughs> Mijn favoriete? Ja, er zijn uh, onder die meer dan 1.700 voorwerpen natuurlijk ontzettend veel heiligen aanwezig. Uh, maar de heilige waar we echt als Nederland iets mee hebben, vind ik toch zelf wel heel, uh, heel belangrijk. En om het nog meer toe te spitsen uh, op Utrecht, uh, moet ik dan toch de relieken van bijvoorbeeld een willibroort uh, noemen. Of uh, relieken van de heilige Frederik, de heilige Bernulfus. Een, nou, een willibroort, wat, wat hebben mistoppen. ze dan van willibroort? Zijn ze nagels, willy zijn bot? Hebben we als, Ja, precies. Maar als belangrijkste hebben we in, uh, in de Gertrudes kathedraal in Utrecht een uh, klein stukje van zijn rib bewaard gehouden. In een prachtig goudbrokate zakje zit dat ook. Dus het wordt op een hele mooie manier gepresenteerd. Uh, en echt een echte reliek van het lichaam is natuurlijk uh, het hoogste haalbare. Annieke de Kruif, veel succes met de promotie. En we hebben ook aan de telefoon Allard Hosman. Hij is orthopedisch chirurg. En met hem gaan we praten over een nieuwe test voor dwarslesiepatiënten, Waarmee al snel na het ongeval kan worden voorspeld of ze ooit weer zullen lopen. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er zo revolutionair aan deze nieuwe test? Ja, twee dingen. Om te beginnen natuurlijk voor patiënten. Patiënten die ja, kunnen informatie krijgen. En anderzijds, het is een wetenschapsprogramma wat u presenteert, ook het wetenschappelijke aspect eraan. Dat we er toch in zijn geslaagd om met een heleboel klinieken, 19 in totaal, data te verzamelen die ons antwoord geeft op de vraag of iemand kan lopen. Na het ondergaan van een ongeval waarbij een dwarslesie oploopt. Ik las dat er tot nu toe al 132 verschillende tests in omloop waren waarmee je dat kunt testen. Dat is niet helemaal juist. Het is zo dat als je het lichamelijk onderzoek doet, je eigenlijk 132. Punten, zo kan je het voorstellen, uh, kan testen, hè, gevoel of kracht. Um, en, en daaruit een soort beeld kan vormen wat mensen nog uh, ja, kunnen op neurologisch gebied. Hè, of ze iets voelen of iets kunnen, uh, kunnen vastpakken, iets kunnen, kunnen bewegen. Uh, en dat betekent dus dat in die brei van data je, ja, je snel de weg kwijtraakt. En wat wij hebben ja, geprobeerd is te kijken van uh, nou, welke welke testen uh, bij zo'n neurologisch onderzoek zijn dan eigenlijk betrouwbaar in die zin dat ze ook voorspellend zijn of iemand uh, uiteindelijk toch zou kunnen gaan lopen. Want iemand komt binnen, die heeft een ongeval gehad, die heeft dan een dwarslezie. Hoeveel, hoeveel dwarslezies komen er voor in Nederland per jaar? Ja, dat worden er gelukkig steeds minder. Uh, maar het zijn er nog altijd ruim 150 per jaar. Uh, we kunnen zo rekenen tussen de 10 à 12 per miljoen per, uh, per jaar. Dat is in Nederland. In Nederland zijn we gezegend met een uh, ja, met een, uh, een een veilige veilige samenleving. Het, het, het verkeer, de arbeidsomstandigheden worden steeds beter. Maar kijk je naar andere landen, en dat is niet eens zo ver hier vandaan, ook nog in Europa, zijn de omstandigheden anders en zijn die getallen ook heel anders. Dan komen dat soort ongevallen met dwarslesies veel vaker voor. Maar goed, een dwarslesie, dan, dan is dus uh, iets gebeurd in, in, uh, in de rug, geloof ik, waardoor de spieren daaronder verlamd raken. Ik zeg het waarschijnlijk niet goed. Ja, nee, dat is eigenlijk wel correct. Wat er gebeurt is dat uh, de verbinding tussen hoofd en ledematen, de hersenen, uh, en de ledematen die is verbroken, daar lopen grote zenuwkabelen terug en merg. En uh, dat raakt uh, beschadigd. En ja, de elektriciteit, de telefoonkabel uh, van het brein naar de armen en de benen, die, uh, die raakt beschadigd. En soms zo ernstig dat het uh, gevoel en de bewegelijkheid uh, van de ledematen, en natuurlijk niet alleen van de ledematen, maar alles wat er tussenin zit ook, uh, gestoord raakt. En dat betekent ernstig uh, functieverlies. En klopt het dat die nieuwe test dat met 96% nauwkeurigheid voorspelt... of mensen weer kunnen lopen, want dat is heel hoog. Ja, dat is heel hoog. Dat betekent dus niet dat je daardoor sneller gaat lopen... maar dat als we zo'n meting doen... en wat we doen is eigenlijk vier punten meten... en dat links en rechts, dus je krijgt eigenlijk acht scores... en dan kijken we naar het gevoel bij de knieën en het gevoel bij de voet... en we kijken naar de kracht in het bovenbeen... maar ook naar de kracht in de kuit. En als je dat waardeert volgens een bepaalde bekende standaard. dan kan je punten scoren. En die, die punten die, die tel je dan bij elkaar op. En afhankelijk van je leeftijd, als je ouder bent... ...dan krijg je helaas strafpunten. Want die mensen die hebben toch wat minder tendens om te genezen. Uh, en dat kan je in een soort formule of in een soort grafiek plotten. En daar komt dan een uitkomst uit. En die uitkomst die is uh, ja, heel nauwkeurig. 96% nauwkeurig. En dan kunnen we zeggen van... ...nou ja, mevrouw, meneer, u gaat wel of u gaat niet lopen. En het lijkt dat is me een de... moeilijke mededeling als iemand uh, niet meer zal lopen, maar toch goed om het dan maar meteen te weten. Ja, dat is niet voor iedereen zo, maar het is wel belangrijk om het te weten. Uh, het, is, uh, kijk, in, in, het, is, het is een test, het is een, een wetenschappelijke doorbraak die natuurlijk niet mensen geneest, maar het kan wel mensen informeren. En dat informeren dat kan betekenen dat je daardoor je, je, je, je, je revalidatie techniek kan aanpassen. Ja, bijvoorbeeld sneller uh, kan toespitsen op die situatie van die patiënt. Aan de andere kant ook de counseling van zo'n patiënt en de begeleiding van zo'n patiënt. Want stel je voor dat het mededeling is, ja het lukt niet, het dus gaat niet lopen. Dan betekent dat ook een heel, uh, ja, een heel proces wat een, een patiënt doorgaat. Dat en, kan, uh, ik me, kan ik me voorstellen. Ja. Allard Hosman, hartelijk dank. Graag gedaan. En dan nu aflevering 2 van onze rubriek Huistuin en Keukenwetenschap. Die dit keer in het teken staat van de Regelton. Luistert u naar een reportage vanaf een Delftse balkon... gemaakt door verslaggeefster Remy van den Brand? In de hoofdrollen Peter Ziel van Overloop, universitair docent aan de TU Delft. En Bart, een eigenaar, een van de eigenaren van het Delftse balkon. Als ook elektronica-kunstenaar. Huis, tuin en keukenwetenschap. Het probleem. Simpel gezegd, water. Tijdens heftige buien stromen Nederlandse steden en dorpen regelmatig over. Het riool kon de enorme hoeveelheid water niet aan... en gemeentes moeten daarom, zoals dat heet, berging creëren. Maar Waar? Want echt veel ruimte om grote kuilen te graven waar overtollig water in kan, is er niet. En al zou die ruimte er zijn, dan is zo'n grote kuil nog niet ideaal. Het punt is dat op het moment dat je die berging nodig hebt, dat die dan juist tot het randje vaak vol zit. Maar gelukkig hebben ze in Delft iets bedacht. Dit is dus de, de regelton. Het is gewoon een, een hele normale ton, zoals je die uh, overal kunt kopen. Het is gewoon een, een vaal, groene, Oude. plastic ton... <laughs> Ja. Met een regenpijp ja. erin, vastgevroren. Ja, op dit moment vastgevroren. <laughs> en een dus... tuinslang eraan vast. Ja, wij willen dit dus een, een regelbaar ding gaan maken. Waarbij het hele idee is dat de vulling daarvan afhankelijk gaat worden van uh, het weer. Uh, in dit geval is het echt onzin dat dat ding vol zit. Dus waarom laat je het op rustige momenten niet gewoon leeg kabbelen naar het riool? Mm -hmm. uh, kan het ook nog eens een keer een, een, een spoeling doen? Ook niet onbelangrijk in een riool waar een hoop viezigheid inlicht als het droog is. En dat, dat kunnen we gewoon regelen met een klepje. Dus we hebben een, een slim klepje gemaakt... dat over het jaar heen een bepaald soort ideale vulling heeft. Nou, dat is dan niet het enige, want de tweede laag eigenlijk die erop zit... qua intelligentie is dat we internet hebben geïntegreerd in, in dat klepje. En hij kijkt dus wat gaat er nou komen. Dus het wordt als het ware een soort... Een voorspellend systeem waarin de berging aangeeft wat voor weer het gaat worden. Ja, ja want als het waterpeil in de, in de intelligente regenton laag staat... dan betekent dat de regenton waarschijnlijk heeft doorgekregen van het internet via zijn slimme klepje. Het gaat regenen vandaag, dus ik laat alvast wat water weglopen. Ja. En dan kan die bui Precies. Die kan erbij. Precies. Dus het is denk ik een aardige combinatie van een soort low-tech, zou je kunnen zeggen... Mm -hmm. met enorme high-tech. Doet hij het eigenlijk, deze? Kun je het Op laten het moment... zien? Niet. Nee, ik heel was er goed. net mee bezig. Ik, uh, hij, hij trekt op het moment te veel stroom. Dat is uh, nog een punt van aandacht. Ja, dat, is, dat, ja, en dat probeerde ik gisteren op te lossen en daarna deed hij het niet meer. Maar de apparatuur die moet allemaal buiten staan. Gaat dat wel goed? Ja. Dat moet inderdaad wel goed, uh, goed in een bakje. Want en jij wat hebt wat nu ja. een hele grote bak. Moet, moet iedereen die dan straks zo'n regelton heeft, moet hij dan zo'n hele grote bak naast zijn regelton ook nog zetten met apparatuur erin? Nou, die grote bak is vooral omdat degene die dit gemaakt heeft... niet precies in kan schatten hoe klein mijn elektronica werd. Dus ja, dat, uh, het is nogal overdreven. Alles komt geconcentreerd in iets met het volume van een halve liter fles. Dus het is eigenlijk iets wat je op een standaard regenton... vrij makkelijk gewoon erbij kan plaatsen. Appeltje-eitje dus. Als het aan Peter Jules van overloop ligt is de regenton binnenkort een feit. Om die ook tot een internationaal succes te maken... moet alleen nog even gedacht worden over een goede Engelse naam. Een regenton in het Engels is een waterbad. We hebben dat nog uh, als controllable waterbad. Dan kom je op cow butt. koeienkont. Uh, zou je nog een vorm kunnen maken van een kont van een koe. Uh, Serieus? Nou ja, wie weet. Je moet het beestje letterlijk een naam geven. wil het ook uh, aanspreken. en uh, Of opgepakt in de maatschappij uh, om ons heen. U hoort een aflevering van de rubriek huistuin en keukenwetenschap. Met in de hoofdrollen Peter Sjul van Overloop, universitair docent aan de TU Delft en knutselaar Bart. En deze aflevering werd gemaakt door Remy van den Brand. Heeft u zelf een prangende huistuin en of keukenvraag of experimenteert u zelf met uw eigen leefomgeving, of in uw eigen leefomgeving? melden dan naar ons, naar vpro.nl En wie weet schittert u binnenkort in onze rubriek. Jack van Honk zit hier in de studio, experimenteel psycholoog. Ja, we kennen u als een man die uh, zijn eigen gang gaat, die vaak op weerstand stuit in de wetenschap, die, die niet alle verbluffende inzichten altijd gepubliceerd krijgt, omdat ze gewoon te verbluffend zijn, zou ik wel kunnen zeggen. Maar deze week is het dan toch, uh, toch gelukt, want het was echt wetenschappelijk nieuws. Kan ik dat zeggen, dat, dat het nu een keer gelukt is? Ja, ja op dat gebied wel. Op, de, op mijn lijn met hormonenonderzoek. Ja. ja. Het nieuws was dat, dat um, mensen die worden blootgesteld aan te veel testosteron... een kleiner inlevingsvermogen krijgen. Ik denk dat heel veel vrouwen zaten te juichen bij, uh, bij het nieuws. Omdat ze dachten, zie je wel, dat heb ik altijd al geroepen. Ja, nou het is het niet helemaal waar. Want uh, volgens mij verschijnt er deze week een stukje in opzij... waar ik ontzettend aangevallen word. Dus, uh, maar ik snapte dit niet, want maar, maar in feite die... staat in het artikel dat zo letterlijk dat, uh, de sociale intelligentie bij vrouwen hoger is. En dat de hormoon daar een rol in speelt en dat wij dat via toediening laten zien dat dat echt zo is. Dat ja. het gewoon een kausaal verband is tussen sociaal intelligentie en de hormoon. En dat dat, dat, dat, dat uh, ook uh, bepalend is in het seksverschil. Ja, wat kan de opzij daar tegen hebben? Dat is toch juist koor op een molen dat mannen geen inlevingsvermogen ja, dat hebben? Ik, dat dacht ik ook maar. Nou nee, ja, goed, we zullen het wel <laughs> lezen wat ze, wat, ze, wat ze te mokken hebben. Wat heeft u precies onderzocht? Want u heeft testosteron toegediend aan proefpersonen... om dan te kijken of een inlevingsvermogen kleiner werd. Hoe, hoe onderzoek je zoiets? Nou... Het is één ding, kijk, die, die, die, die bevindt... ik, doe al, ik doe al twaalf jaar onderzoek met testosteron... en in feite ook met dit soort technieken. Maar um, het idee dat uh, de biologie iets met sociaal gedrag te maken heeft... is bij veel mensen nou toch uh, een beetje... Uh, ja, wordt toch een beetje serieus genomen. Niet alleen in de wetenschap, maar ook in de maatschappij. Heel veel mensen zijn geïnteresseerd in... Uh, ...sociaal gedrag, emoties... ...en ook uh, hoe hormonen daar... ...op inspelen. Dat, is, uh, dat vinden ze interessant. Dus uh, de interactie, dan krijg je een interactie... ...tussen de wetenschap en de interesse... ...die ook gestuurd wordt door de media. En daardoor... ...het is niet dat ik nou meer interessante dingen doe. Het is nee. meer dat uh, uh, de vraag... ...naar dit soort onderzoek... En daarom, wordt. daarom heeft u het nu gepubliceerd. <laughs> ja. Maar wat was precies het, het onderzoek? Wat nou, Wij toe... we, we lieten gewoon... Uh, um, het is eigenlijk een heel simpel experiment. Wij lieten gewoon uh, uh, vrouwen um, een taak doen... die eigenlijk ontwikkeld is voor autisme. Uh, en die, uh, waar autisten dus ook heel erg slecht in zijn. Dat is het herkennen van complexe uh, emoties en gevoelens... en uh, intenties uit de... Uh, wat ze noemen de eye region of the face. De oog. Uh, dus... Uh, dus nou, wat ze bij een foto weghalen van de misdadiger... dat is eigenlijk het enige ja. wat je te zien krijgt in deze test. Ja, je krijgt alleen maar dit te zien. En de, de, de, de, de ogen en de, en, de, en de region van de ogen. En dan is de vraag van wat dat wat, wat, wat, wat wat uitbeeldt. En dan zijn het meestal hele complexe dingen zoals afgunst of jaloezie. Uh, maar dat zijn, het, zijn, het zijn niet boosheid of angst, want dat herkennen de meesten. Dat herkennen autisten ook wel. En dan dien je testosteron toe ja, en dan aan moet... iemand. en dan ga je kijken daarna of, of dat minder is. Geworden, ja, dan ja, doe je daar natuurlijk gerandomiseerd. en placebo uh, en, en testosteron. En je keek dan ook naar de verhouding tussen, tussen uh, ringvinger en wijsvinger. Want, want waarom is dat zo belangrijk? Nou, de verhouding tussen ringvinger en wijsvinger is een, zeg maar een correlaat, of een marker noemen ze dat, van uh, de hoeveelheid uh, uh, testosteron die, uh, die je in de, in de baarmoeder hebt gehad. En hoe zit het dan als je, als je nou, een ring, als ringvinger heel kort het is? Het staat, uh, staat een beetje verkeerd op een paar sites, want er komt de, de, het, het heet dan digit ratio, dus de ratio tussen de vingers. En de lage digit ratio is juist dat deze, de wijsvinger, korter is. Die is bij mannen korter, normaal gesproken. Dus deze vinger is korter dan deze vinger. De wijsvinger vinger korter dan de ringvinger ja. bij de mannen. En wat, en, ja. wat is er dan? Dan ben je, ben, heb je veel testosteron meegekregen. Dan dan dan, dan, dan, dan, dan, dat kun je niet letterlijk, want het is nou natuurlijk, man? maar dat is gerelateerd Kijktu. aan meer testosteron in de baarmoeder. Dat geldt voor mannen. Wat hebben de broeders kennis? Nou, wat, wat hebben jullie voor verhouding? <laughs> <laughs> <laughs> jullie hebben gelijke, wat heb je als je gelijke wijsvinger en ringvinger hebt? ik heb helemaal niet... Wat is het oh, verschil nieuws? Ja. Hebben zij weinig testosteron? We, we, we, Links of rechterhand? Nou, iedereen in de studio twijfelt oh. plots e aan zijn eigen mannelijkheid. nou, dit is interessant, want kijk, als je... Homofielen hebben dus een extreem vrouwelijke ratio... Dus als ik naar jou kijk, dat is een extreem vrouwelijke ratio. Dus Alphons is heel vrouwelijk en Adriaan? Nee nee, nee, nee, nee, nee, dat is niet heel vrouwelijk. Zijn okay. ratio is heel vrouwelijk. Zijn ratio is vrouwelijk. Is vrouwelijk. Ja. Maar jouw een eigen broer heeft. Het... Zijn ratio is heel vrouwelijk, maar dat zegt niks over de hoeveelheid testosteron die hij in de puberteit, Als je heel veel testosteron uh, krijgt, dan de, de uh, uh, testosteron in de baarmoeder heel hoog zijn. Waar je, uh, zeg je, dan noemen ze dan prenataal priming. De prenatale priming kan heel hoog zijn. Hmm. Maar dat zegt niks over de, wat er later gebeurt. Dan krijg je later... Een Ja, dan kun je, kun, je, kun je juist meer of minder testosteron krijgen. Maar als je vroeg, uh, voor, voor, zeg maar voor je gebo geboorte, blootgesteld wordt aan veel testosteron... en in de pubertijd weer veel testosteron krijgen, ja dan krijg je een ongelooflijke macho figuur. Dus dat moest je eerst of weten macho hoe vrouwen. dat... Je moet eerst weten hoe de basisverhouding was om het goed te kunnen onderzoeken. Ja, dus je... nou, Jack, dan nou was dit. Dan wat was dit zij... waar, if... waar dit om ging, ja? is dat. De, uh, wat die, wat die, uh, die, die priming doet. Veel testers erom vroeg in je ontwikkeling. Die maakt jou gevoelig voor de hormoon later in je leven. Dus wij hebben gemeten die ratio, of mensen op basis van deze ratio gevoelig zijn... en gekeken of als je testosteron toedient, of ze dan nog veel slechter in, in, die, uh, in, die, in die taak worden. En dat is dus zo. En dat effect was heel erg sterk. Maar goed, dit heb je gepubliceerd gekregen. En ja. Je zei van ja, dat komt omdat de tijd rijp is. Een jaar ja, geleden zat jij hier in dezezelfde studio, ik kan me nog goed herinneren... En je zei, ze bekijken het allemaal, die hele wetenschap. Ik hou er... Definitief mee op. Dat zei je een jaar ja? geleden nog. Weet ik niet meer, maar ben je nu over je verbittering heen met deze uh, mooie publicatie? Nou, ik was nooit. Dat ging nooit over de hormonen, in feite. Dat ging over mijn onderzoek. Nee, het ging uit... over de wetenschap. Dat is jouw over... vertrouwen in de wetenschap, ja, stel Jack. Nou, nou, ik heb. Een, ik heb. Uh, uh, het is ook een soort naïviteit dat je denkt dat in de wetenschap geen politiek speelt. Oh. Weet je wel? En, uh, en dat je denkt dat. Uh, uh, dat, uh, dat als je een interessante bevinding doet... dat er gepubliceerd gaat worden. En, uh, weet je, maar dat is helemaal niet zo. Want je kunt alles vinden. Het kan tien Nobelprijzen waard zijn. Maar het wordt, er, het wordt pas gepubliceerd... als de juiste politieke weg is. En als je de juiste mensen kent. Ja, ook nee, dat is een leuk artikel in de MC vandaag. Nou over. Uh, uh, ja, maar dat is, weet je wel, dat is gewoon zo. Kijk, uiteindelijk uh, speelt kwaliteit natuurlijk wel een grote rol... En uh, vallen de zwakke dingen wel op een gegeven moment door de mand. Maar uh, zoals het nu ook speelt. En ook de rol, die die, ook die media in de media in, in de wetenschap. Want alle universiteiten stuurden je ook naar de media toe. Dus dat betekent ook uh, dingen die de aandacht trekken. En uh, mijn veld is populair, want dat is leuk. dat vinden mensen leuk, sociaal gedrag. En, weet je wel, dus dat, uh, dat, dat scoort dan ook meteen. Nou, mooi relativerende nee. woorden. Jack van Honk, hartelijk dank. Ook dank aan kunstenaars Adrien Alfons Kennis. Ingrid Geesink, Chantal Stegers, allebei dank. En ook aan de telefoon hadden we Aniek de kruiven en Allard Rosman ook daar dank. Dit was het Labyrinth voor deze week. En meer informatie over deze en vorige uitzendingen zijn te vinden via onze website labirint.nl. En op de radio zijn we de volgende week zondag weer tussen 8 en 9 op Radio 1. Nu op deze zender, het Journaal en daarna Holland Doc Radio. Dag allemaal.